8 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De meeste Nederlanders betalen dit jaar minder pensioenpremie. Uit onderzoek van de Nederlandse Bank blijkt dat 70% van de werkenden minder betaalt dan vorig jaar. Gemiddeld gingen de premies bijna 8% naar beneden. Sinds januari kunnen mensen minder salarissen belastingvrij opzij zetten voor hun oude dag. Dat de schatkist miljarden euro's op. De oppositie vond dat die premies dan wel omlaag moesten gaan. Staatssecretaris Kleinsma benadrukte dat dat aan de fondsen zelf was. Nu schrijft ze dat de fondsen de premies verder hebben verlaagd dan was geraamd. De treinen van en naar Tilburg rijden vandaag waarschijnlijk nog niet volgens het spoorboekje. Volgens de NS is nog steeds niet helemaal duidelijk hoeveel schade het spoor heeft opgelopen na de botsing van gisteren tussen een passagierstrein en een goederentrein. Tussen Breda en Tilburg kunnen waarschijnlijk de hele dag geen treinen rijden. Bij een aanval op een restaurant in Mali zijn zeker vier mensen doodgeschoten. Het zijn een Fransman, een Belg en twee Malinezen. Er zijn twee mensen opgepakt voor de aanval in de hoofdstad van Mali, Bamako, meldt persbureau Reuters. Het motief van de schutters is nog niet bekend. Het is al een tijd onrustig in Mali. Zondag sloot de Malinese regering met verschillende gewapende groepen een vredesovereenkomst. Een groep schrijvers en hoogleraren wil een parlementaire enquête naar de invoering van de euro... We zijn daarom een burgerinitiatief begonnen op www.peuro.nl. Onder andere Arjo Klamer, Jord Kelder en Thierry Baudet ondersteunen het pleidooi. Ze willen onder meer weten hoe het kan dat politici zich niet veel meer zorgen maakten over de financiële stabiliteit van Nederland na de invoering van de euro. Het weer. Bevolkt, maar later vandaag ook behoorlijk wat zon en droog. Het wordt 10 tot 14 graden.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met. Met nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Here we are. Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Dit is niet het einde van de LM, maar hooguit het begin. Goedemorgen, Toebak leeft op de radio. En de vraag is altijd weer... Wie is er niet? Jawel, dat is spannend... Kijk naar de camera's, dan dus zien je zelf wie er niet is, maar dat is vandaag niet van toepassing. Want vandaag zijn we er allemaal, want ze komt net binnen. Het was even spannend of Jolande zou aanschuiven, maar ze schuift gewoon aan. Altijd even te laat. Altijd nog even een foto maken van een zonopkomst of zo. Of iets. Ja, stiekem misschien... stiekem maakte gewoon foto's van zichzelf. Ah. Of misschien van een man die ergens voor het raam zich staat te verkleden. Dat zou ook zo nog maar kunnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik heb geen foto gemaakt ja, ze, ziet, ze ziet wel een beetje rood in de Ze aan. ziet er een beetje rood in de Ja, Het ja. die ding. niet mee allemaal. Ja. Of misschien gewoon een foto gemaakt van een eigen man. Dat zou ook nog allemaal nog kunnen. Ja. Ah. Dat is ook nog wel leuk is ook... Nog even draaien, nog even een pakje. Ja. Oh, oh, oh. Ja, ik een keer een omhoog. omhoog. Ja. Ja. Ja. Oh. Even de belletjes spreiden. Nou. Nee. Nee. Hé. Hey. Oh. Dat kan niet hè. Foute oh. tekst er weer. Zo de foto's maak ik niet. Het is ook wel weer een week vol. Oh. Trein-ellende, hè? trein -ellende oh, ook gewoon. Ja. Daar hoort dit ook wel weer bij. Ja, precies. Ik had ook trein -ellende, want ik moest van Castricum weer naar Zandvoort. Ja? Ik denk, nou weet je, ik neem niet het suffertje wat via Haarlem gaat. Het suffertje. Want die duurde zo lang als dus Ik pak die grote en die gaat uh, via Sloterdijk. Ja? Nou, we hebben we een klein stukje gereden. Ja, er staat ergens een treinstas stil. Dus we gaan over Haarlem. Ik denk, nou mooi, dan kan ik daar eruit. Maar? En ik denk op een gegeven moment, oh, dat was Haarlem. Ik denk, god, dan ga ik eerst helemaal door de Sloterdijk. <laughs> en dan daar weer overstappen naar Zandvoort. Dat was echt niet te geloven. Ja, daar is toch de oplossing voor. Ook gisteren hebben ze geprotesteerd omdat het echt een vrouw is, waanzinnig mishandeld ook. Gewoon echt. Ja, heeft, in de gezichten. In de gezichten. Oh. Twa twa twaalf uur na de dato werd ze gevonden of zo, zoals ik hebben ze het gelezen. Nou, het is heel vaak Oogkasten gebroken. En nog ja. meer dingen in je gezicht hebben, echt bizar. En nu vragen ze de politiek voor oplossingen. Volgens mij heeft de politiek helemaal geen oplossingen. De NS heeft wel altijd een basisoplossing door... Gewoon minder treinen in te zetten is ook een oplossing. Ja, meer camera's, dan kan je zien wie het was ja, en dan en kan je die ook terugslaan. terugslaan. Ja, dat, dat verbaast mij best wel dat er gewoon geen camera's in een trein hangen. Nee, dat is wel waar. Want alles beveiligen we tegenwoordig met camera's en ja, de trein? In, in de trein, de trein zelf. Is het in de trein zelf gebeurd? Ja, volks no. volks op het nou, dat weet ik nee. niet. Hij nee. wilde er niet uit, hè, of zo? Hij wilde er niet uit en uiteindelijk lag ze tussen het perron en de trein... lag ze ergens half op het spoor of zo. op het, het, het spoor. Yes. Ja, op het spoor. Het gaat uh, komt er komt nog een trein en er zijn de benen eraf. Nou, ik weet niet of het... Ja, ja dat weet ik helemaal of het zo gegaan is. Het is keihard maakt. aanpakken, die jongens. Ja, maar hoe het dan was pak een jongen nou weer, hè? Het was weer een jongen, hè? Ja, het was een... zijn al... jongetjes, hè? Hey, hou oh, op, hè. Oh, ja, We zijn met z'n tweeën, hè? Ja, je ja, je ja dat Voel ja, je ja, ja, ja, Zeg je, het zijn altijd jongens. <lacht> die een beetje willen op te patsen. Want ik wil niks zeggen, maar uh, voordat je het weet. Nou ja, goed, het is zeven uh, minuten over acht. Welkom bij het rijdenprogramma. Het hele team is weer compleet. Volgens mij is hier niks onkoopbaars. Ook geen uh, ragezerke zaken aan de hand. Oh, dat weet ik niet. We je allemaal weer afwachten. Ik kan morgen weer in die berichten denkt, Ik zit er niet op te wachten. En dat maakt misschien ook wel heel leuk. Uh, neon Trees in plaats van al die twee eruit volgens mij, het heet sleeping with your enemy. Neon Trees, plaatje van een aantal jaar geleden volgens mij weer. En het heet Sleeping with a Friend. Ik zei Sleeping with the Enemy. Maar dat is een film natuurlijk met uh, Julia Roberts daar nog in. Oh, dat is wel langer oud. Dat is wel uh, langer oud. Nee, dat is ouder. Langer geleden dan twee jaar geleden. Dat is mij iets van 15 jaar geleden zo geloof ik. Regelmatig op de televisie uh, Julia Roberts met al die klassieke films. Dat je denkt, ja, ik zit er niet op te wachten. Gisters... Dat ik weer even te doe ik al die netten even kijken. Wat is het allemaal het laatste nieuws? Ik moet natuurlijk wel een beetje bijblijven. En toen zag ik op Nederland 3, NPO 3, zag ik de 127 uur... Uh, dat spreek je dan op de Amerikaanse tijd. Dat gaat over die man die uiteindelijk, uh, uh, noem je dat... Um, uh, gaat biken door de woestijn van Amerika. pas ik, ik denk dat Amerika was. En een gegeven moment komt hij met zijn arm vast te zitten... Tussen een rotblok en een, en een, en een muur in ergens in een afgelegen oh, gebied... En uiteindelijk uh, zaagt hij zijn hand eraf met een, veil, een nagelveil, geloof ik. Om uiteindelijk uh, ja, uh, te ontsnappen, om weer naar de wereld terug te, te, te lopen, te rennen. Want ja, het bloedt redelijk. En dat is een film die ze uitzenden op Nederland 3. Ik denk van, ja, sorry, mijn belastinggat is daar volgens mij niet voor bedoeld. Dat kunnen ze ook op de commerciële doen. Daar ben ik altijd weer bewaasd, uh, verbaasd over. Ik denk, dat slaat helemaal nergens op. Nou, Misschien kan je overal wat druk maken. Goed, maar, de zaterdagmorgen. Ik dacht dat het een bergbeklimmer was. Ja, dat ik, was heb de, ik heb de film nooit gezien. Nee, nou, hij is van alle markten thuis. Hij gaat eerst mountainbiken en hij heeft een wilde nacht... met een paar vriendinnen die je niet kent. Dus niemand weet eigenlijk dat hij ook weg is. Dat hij erop uit is voor een weekend. Dus uh, hij wordt ook niet gemist. Hij was, nou ja, Salvol, die ze vliegt wel meer weg. En dan komt ook alweer terug. Maar goed, hij uh, heeft daar echt bij hoeveel dagen vastgezeten. Echt wel een flink aantal dagen. En uiteindelijk uh, heeft hij mij besloten... met een heel klein mesje gedeeltje van zijn arm eraf te halen... Bizar hoor. En ik weet niet of dit de gecensureerde versie was. Ik heb de ongecensureerde versie gezien met mijn kinderen. Ik weet niet, ik heb nog steeds gesprekken met de ouders. En je kinderen hebben met nog de steeds nacht, Nou mijn, ja precies, mijn kinderen hebben nog steeds begeleiding. Ik ben een psycholoog. over, dat had ik nooit gemogen. Dus uh, ik weet niet of je spe speciale uh, uh, instanties voor die dan uh, op het matje roepen. Maar goed, uh, gisteren was je ook op televisie. Ik denk dat ze wel een bepaalde gedeelte uitgeknipt hebben. Niet van die armen maar van die film, omdat het door de gubbe was. Uh. Goed, wat nog meer dingen die ons bezighouden? Ja, ik zie hier wel een leuk bericht eigenlijk. Dat okay. moet Mark ook wel aanspreken. Dat is waarschijnlijk ja. in uh, de Congolese stad Kinshasa. Daar nou, kom ik dagelijks. Dus ja, dat ja. spreekt ja. me heel erg aan. Ja, dat dacht ik al. Nou, dit, leiden... dit, ja, ja. Sinds dinsdag leiden daar vijf robots het verkeer in goede banen. En het zijn dus echt uh, apparaten gemaakt van aluminium... compleet uitgerust met groene en rode lichten in de handen. Ook hebben ze bewakingscamera's in zich... die beelden sturen naar politiestations... En uh, ja, ze zijn gewoon ingezet omdat het zo druk is op straat. En dat de verkeersregels worden echt door automobilisten en voetgangers vaak aan de laars gelapt. zijn dit gewoon geen stoplichten? Ja, ja ik wou net zeggen. Daar ja. hebben wij al jaren iets voor. stoplichten en flitsers. Met dat de mensvorm. In de mensvorm, ja. oh ja. Maar de robots kosten slechts 21.000 euro per stuk. Nou, dus een jaarsalaris voor een gewoon uh, verkeersagent. En hier liggen is niet, plannen ik... klaar om in de toekomst nog eens 30 exemplaren aan te schaffen in Congo. Ik vind, uh, wij willen er ook een eens antwoord. Ja, dat is nou een goedkope agent. Maar waar, zou je die dan, waar zou je die dan neer? willen zetten? Nou, als verkeersregelaar hier tegen de speciale eh, evenementen. Nou, ja, zou, je hem, zou je hem zo kunnen oppakken en ergens anders? Nee, ik denk ja, dat als dat de, dat de robot is, nee, nee, nee, volgens mij is hij draadloos. Ik denk dat dat heel veel programmeerwerk is. Nou, nou tegenwoordig hebben bepaalde robots die zoeken zelf op internet naar hun gepaste software schijnt. Ja, het wordt wel een beetje eng, hè? Met ja. tennetjes. Maar dit is in Congo, is dat ook? was dat ook niet waar ze... Die hier uh, in Nederland die dat uh, huis hadden wit geschilderd... Was dat oh, Congo of was dat Angola? Oh, dat Angola was dat. Nee, ik ah, ja. had het elkaar Ja, wel. al dat mooie stukwerk. Huppa. Gewoon mooi, dik, dik wit rood. Ja, niks meer over gehoord. Vorige week was dat groot nieuws. Ja. Of vrijdag of uh, donderdag of vrijdag was dat geloof ik het nieuws. Maar ik heb er verder helemaal niks meer over gehoord. Goed. Uh, uh, wat zou je er nog meer mee kunnen doen met die robot? Denk ik altijd. Zo. Het, het grootste nieuws. Ja, ik stap er even op. Het grootste nieuws hier in Zandweer is natuurlijk wel dat... ...Han Cohen weer in de politiek is. Ja, ja. En ja, we zaten erop te wachten natuurlijk. Straks nog veel meer over. Maar ik was eigenlijk ook wel niet verbaasd over... ...dat hij voor de derde keer gewoon terugkomt. rock Precies, roll op de radio. Later! that guy first you loved Kill me. <laughs> Oosters, dat geluidje. Iets vaags, sensueels, heeft het ook een beetje. Feder. je hebt ook nog Feder met twee E's. En dat is namelijk een rockband. Dat is compleet aan de andere kant van, de, van het spectrum van de muziek, zeg maar. En dit is dus Feder. En het heet de Goodbye Future Elise. Ja, ik heb gisteren nog gesproken. Ik heb geen idee wie dit is, Elise. Maar ze maakt leuke muziek. En ik ben er wel uh, blij mee. 20.08 in de zaterdagmorgen met Toepakkelijven. En jawel, Vragen wel, is hier ook een krokodil? Nee, helaas. Die is dood. Oh, nou, maar hij is niet neergeschoten, hoor. Wat was er dan mee ja, gebeurd? Het was, een, het was een krokodillenduo. Ja? Hakuna en Matata. Ja? Hoe komen ze toch aan die naam? Nou? Oh, hey. maar, <laughs> maar het is een krokodil. Die, die schijnen dus uh, rond 1930 naar Blijdorp gekomen te zijn... Ze waren cadeau gedaan door de Amerikaans-Franse zangeres en actrice Josephine Becker. Oh ja, Becker. Ja. En bij het bombardement van de Rotterdam in mei 1940 kwamen veel dieren om, terwijl anderen ontsnapten. En de, die twee reptielen behoorden echt bij de weinige dieren die het bombardement van Rotterdam oh. hebben overleefd. Hoe vind je dat? Ja, fijn. En generaties Rotterdamse kinderen hebben kunnen griezelen in het oude reptielenhuis in Blijdorp. Griezelen? je ze was gezien. Ze zijn een dodelijk saai man. Ja, maar ze, toch het idee als ze... Zo, soms. Ik ben wel eens tijdens het voeren geweest... Yeah. Niet ja. in ook maar in de ja? maar dat is uh, toch een beetje eng. Ze liggen gewoon dood in het water. Ik weet dit gek is dat ze zo dus oud kunnen worden. Maar Kuna, die moet dus zeker 85 jaar geweest zijn. En de verzorgers hebben ze, hebben, ze hebben hem niet zien aankomen, zeggen ze. <lacht> maar ja. ze hielden er wel rekening mee, dat het dier toch al zo oud was. En uit is niet gebleken dat hij ziek was. Hij is gestorven van ouderdom. En ze zijn er trots op dat hij zo oud geworden is. Hij is gewoon weer... Hoe, hoe, hoe oud is hij geworden? Nou, zeker 85. Zeker 85. Ja, hij is best wel oud. Dat is uh, Moeten bijzonder. wij ook nog maar zien te halen. Ja. En uh, maar ik vind dat zo mooi. Dan zeggen de mensen altijd van... Ja, iemand is gestorven door een hartstilstand. Ik denk, je hart stopt altijd als je doodgaat. Uh, dat ja. vind ik altijd zo'n uh, verbindende ja, okay. opmerking. altijd. Ja. ja, maar als je echt een hartstilstand... Dan is gewoon... Het hart stopt, klaar. Het ja. houdt op. Ja. ja. Dat was tijd voor een nieuwe. En die ja. hadden ze even niet voorradig. <laughs> ja kunnen ze tegenwoordig allemaal op posten, toch? Ja, even ja. kweken. Even, ja, dat uh, kunnen ze allemaal op, op kweek maken. Zo. Maar wat had jij nog uh, te vinden zo? Ja, nou ja, we hadden natuurlijk waar heel Nederland over praten op dit moment. Ja? Wie is de mol? Ach, ach ja. nee. Oh, oh, oh. oh. Uh, waar dacht jij dan aan? Nou, weet ik niet, maar ik dacht, de, de mol. Ja, ik weet ik heb het al op de televisie gezien, maar toen zette ik hem al weer over. Ja, ja? en ook over Patrick uit uh, Utopia. Patrick. Ook, was, Patrick? En waar is Sponsport dan? Patrick oh, Patrick uit uh, Utopia? Ja, nee, die is eruit gezet. Ook Utopia, oh, dat zijn, echt, zijn het echt nog programma's waar mensen we er wel naar kijken, naar Utopia? Ik vang af en toe een flits op. Ja? En dan denk ik van, huh? Wat, wat vreselijk ik, dit is. Ik wist niet eens dat het er nog was. Het is er nog steeds. Ja, ja s'avonds laat, na nee, 11 uur volgens mij. Heb dan, wordt vast... dan wordt het oh, okay. ja. herhaald. Ook... Dan, dan wordt het ongecensureerd herhaald. Of Helemaal. is het altijd ongecensureerd? Het is altijd ongecensureerd. Zoveel gebeurt er nou ook weer niet. Hoor. Ik wil net zeggen, het is als een beetje gênant als een man zich over relaties begint te maken. Ja. Zo, vind ik <laughs> zo mooi. Dan altijd zo Maar goed, de mol, jij volgt het wel? Ja, nou ja, ik heb toevallig alleen de uitzending gezien met, uh, de, de, uitslag. met, met de uitslag. En had je, uh, je hebt alleen dat, dus je had niet van tevoren al bedacht van, nee, nou, dat is de mol. Nee, nee, nee. nee, helemaal niet. Okay. Maar uh, ja, nee, ik, uh, het, het was uh, als je zo de, de, de terugblikken zag, ja? zag het er leuk uit. En uh, voor wie het wil weten. En dat, ja. Nee, niemand nee. wil het weten. Nee. Nee. Nee. Jawel. Ik, ik heb wel nee. uh, een plaatje nee. van wie het gehad. Goed, we verklappen het iets. Als nee. je de serie niet gevolgd hebt en je bent niet de uitslag, hebt, je niet meegekregen. die kan je de hele serie nog een keer gewoon downloaden. Of, of Netflix, alleen de uitslag kijken. Net, Netflix, kan je hem nog keer downloaden? Uh... Ja, zou die op Netflix staan? Echt, ja. Geen idee. Zo'n top, <laughs> zo'n hitserie zal vast op Netflix zitten. Dat kan hij <laughs> altijd natuurlijk ook. Oh. Het is de zaterdagmorgen straks wat de Zandvoortse berichten. eens even een plaatje uit de oude deur. ik heb het, is het, is het top eraf geblazen. Afgeblazen. afgeblazen. afgeblazen. Nee, nee, nee. En dit is dus Iggy Pop. De big city been 20 years, Candy, you were so fine. Iggy Pop samen met de zanger van de B-52's... en vraag me niet aan naam... maar dat is toch zo lang geleden, zegt die oude muziek. Waar het vandaan? Nou, zo lang geleden is het voor mij niet. Het is maar 25 jaar geleden, hoor, dit. Godsamme. Candy van dus Iggy Pop. Het is uh, bijna half negen om half negen om half 10, altijd wat uh, berichten die ons uh, bezighouden. wat allemaal hier in Zandvoort gebeurt Zoals zo. Ze natuurlijk al dat. Han weer terug in de politiek. En voor de derde keer, hè. Hij zat eerst uh, voor de oudere partij... Zat hij in, de, in, de, in de gemeenteraad, daarna uh, voor de OPZ. En nu is het voor de... Zie ik nou staan dan nou zit hij voor de GBZ, zit hij geloof ik, hè? Gemeente Belangen Zandvoort. Kut, daar zit hij nou voor in. En niet iedereen was er blij mee, maar er waren toch heel veel mensen in Zandvoort, die hadden zoiets van, oh, wel goed. Ja. En dan kan hij misschien ook die watertoren eens een beetje afhandelen. Wat dat was het... zijn projectje. We kunnen hem ook Heintje Cohen noemen, misschien. Heintje Cohen? Ja, uh, zeggen ze net Heintje. Die komt er ook zo eens terug. Heintje Ekbed? Nee, Heintje Simons. <laughs> die artiest. Dat was toch zo? Sorry, dat is voor mijn tijd. Dat is net zeg maar die twee jaar voor dat ik er nog niet was. Het Louis Davids, ik weet het ook niet meer. Dat was da steeds terugkwam. Oké. Okay. leeft hij nog? Nee joh. Die komt oh. echt niet meer terug. <laughs> ja, hij heeft hier een huis gebouwd... Uh, uh, Louis Davissen. Maar goed, nog meer Zandvoorts berichten zijn... Ja, ja, de publiekstrijker wint de Circuit Short Rally. Ja, ja hij was er alweer voor de vijfde keer. De, de Circuit Short Rally. Oftewel, lekker door de duinen heen crossen. Uh, hij is gewonnen door... Uh, hoe heet hij ook weer? Nou... Zo. Kevin Appring. Appering, oké. Was het beste tijd? Staat er erbij, of is het erbij? Nee, dat liefde. staat er niet bij. Maar hij is wel... Uh, ja, hij is nog vrij jong. En hij... Uh, vooral de, de, de kwalificaties waren heel spannend. Ja? Maar de, de gewone rally was... Uh, is het helemaal een nieuweling in de, ja, de brand? Het is, uh, het, uh, ja, Ja. Ja? Oké. Okay. Ja, ik weet niet. Ik, ben, ik heb helemaal niks met de race, dus. Nou, we hadden het natuurlijk al over... Uh, uh, Han Cohen, die terug in de politiek is. En ja, wel op 12 februari behandelde de voorziensrechter van Rechtbank Noord-Holland uh, Noord het verzoek van uh, Lucien uh, Cohen. Uh, om haar schoonheidssalon gevestigd in het schuurtje van haar ouders te mogen voortzetten. Het college van BIW stand wordt gelast op straf van uh, een van 5000 euro... de werksmeden te staken en gestaakt te houden. Cohen kon zich uh, niet vinden in het besluit en besloot de rechtbank uh, bezwaar te maken. En dienst verzocht zij voorlopig de voorziening te treffen. Voorlopig voorziening te treffen. Dus ja, ze heeft ook al een ander plekje waar ze zou kunnen gaan werken. Dus daarvoor uh, uh, kan het niet meer doorgaan. Het is wel uh, erg triest voor haar, maar goed ja... Het hoe hoe oud is dat kind? Well, dat kind... Staat er niet bij ook dat hey, die dochter, is, die dochter is, die dochter is dochter, al ja. volwassen. wassen. Ik denk dat die is van 25 is of zo. Au, oh, ik dacht, ik dacht echt, we hebben een lief, schattig meisje die een, die een. Ja, eh, salon is begonnen. Schoon een salonnetje, zo voor de grap erbij. Ja, ja de, de nee, die dingen dus, worden dus, gehaald. Dus, dus, uh, het is haar, een hering, echt, een garnering, Het uh, is echt gewoon een serieus bedrijf. Ja. ja. ja. Maar het punt is hier. gewoon als jij in dat huis woont, dan mag dat allemaal, maar als het je dochter is. Dan, uh, en die doet het altijd en die gaat ondertussen ergens wonen. Dan moet je misschien officieel een huurcontract maken of weet ik veel wat. Dan, dan, dan, dan, je moet veel meer dingen doen. Ah, je moet dat is een beetje het is allemaal ook wel lastig ook. Hè. Het begint natuurlijk eerst wel schuldig. gewoon als hobby. En ja. dus even, dan krijg je echt officiële klantjes en dan moet je je ook in laten schrijven. En dan denk ik, nou, oké, okay, doe het moet allemaal wel officieel, ja, niet meer zwart. Ja, dat te maken of zo, Ja, of en dan zit je, je vader in de politiek. Dan heb je, je helemaal gelazen. wordt alles omgekeken en dan kan je niet eens met een fles wijn van 120 euro declareren. Dus ja, je kan niks meer tegen worden. zit alles zwart. <laughs> ik denk nou, dat daar wil je toch niet mee gezien worden. Maar oh, hebben die de, de, de, 120 euro. Sorry. Wacht even. Op. Ja, is dat een ja? We gaan we draaien, draaien af, want uh, okay. we hebben het Is zij goed opgevoed dat kind? Dat is ook nog de vraag. Nou, en, ja, hadden, ze, <laughs> nou, hadden ze misschien mee moeten doen met het project Goed gezind Is echt iets voor jou? Oh, dat is de brug. <laughs> ja, de brug. <laughs> ja, ja. <laughs> het schijnt dus uh, dat vrijwilligers met ervaring in het opvoeden van kinderen. Die hebben een uh, tweedaagse cursus gevolgd om jou zo goed mogelijk te ondersteunen. Oh, nee. En jij bepaalt zelf op welke gebieden je ondersteuning wilt. Dat is gewoon een heel mooi nieuw project in Zandvoort opgezet door Pluspunt. En je kan je aanmelden. En uh, de, de, als van beide kanten, de, de vrijwilliger en het gezin, als er een klik is. Een klik, ja, heel ja Dan uh, gaat het traject van start. En die vrijwilliger komt vervolgens gedurende maximaal een jaar elke week op bezoek. Jawel. En de vrijwilligers die zijn dus geen hulpverleners. Zullen ook geen hulpverlenende taken uitvoeren. Ze komen maar maar lekker thee drinken. Ze komen thee drinken en vragen: van, hoe gaat het nou? Ja. Weet je wel zo. En ja, dat is uh, allemaal weer een pluspunt. Het is zeker een pluspunt. Ja. En als je in dit verhaal herkent. en zou je graag wat meer informatie willen hebben. Neem contact op met Floortje Valk, de coördinator van Goed F.Valk.Zandvoort.nl Als je nog een stageplek zoekt. En er staat nog een telefoonnummer. Ofzo. En er staat nog een Facebookpagina. Nou, ik ga die Facebookpagina wel even bezoeken van haar. En ik zet hem oh, bij maar... ons erop. Ja, sorry, ik, kom, ik kom zelf uit de zorg. Dus ik, ja, ik, ik heb wel te maken met uh, professionele hulpverleners. En denk ik, oh, anders het niet allemaal wel goed gaat. We hebben zo'n voorbeeld gehad ah, ja, in ze de Nederland. Ze zijn niet die, die, die, die, die, die, die ah, professioneel. Niet Wat gaan ze dan mee doen? Stel dat ik nu kinderen heb. Ja, en je, heb ik kan, niet? Even een, je kan dit. er niet mee omgaan. En het loopt uit de hand. En ik schakel hun in. Wat en, gebeurt er dan? dan? Dan krijg je waarschijnlijk iemand die een klein beetje affiniteit heeft met kinderen. en die misschien ook wel een cursus doet. Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Ja, uh, wat ze wat hebben een tweedaagse cursus. protocollen in acht neemt. protocollen, ja. En, want dat ja. zijn belangrijke. en een rapportages bijhoudt. en dat ze in ieder geval terug kunnen kijken waar het fout is gegaan. Dat is wel belangrijk. Nou, ik vind maar, het ik vind sowieso wel mooi dat mensen zich daarvoor inzetten. Hoor. Daar wil ik niet negatief over zijn. Maar het, is allemaal wel, ja, het wordt allemaal wel een beetje hobby zo. Hè? Ja. ja, ja. Maar, maar dat was het toch altijd ook? Nee. Dat ben ik niet bij Ik kom uit de zorg. Idioot. Nou, nog meer dingen uit Zandvoort. Of kunnen we het uh, hierbij even bij laten? Nou, ik, ik zag wel iets leuks. Dat volgende week uh, dat er een optreden is van de Pumping Piano's. Ja? In, de, in de Club Natiek. Daar kan je dus gewoon uh, heen. En uh, als het een beetje mooi weer is, is dat eigenlijk heel goed te doen.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 Ja, ik heb wel mijn zin in hoor, de kerst. De kerst? Ja, ik heb er wel een beetje zin in. Ik weet je het? Door het bepaalde alle soort gelijken dus krijg je altijd kerstgevoelens. Ik heb meer uh, zin in Paas. In Paas? Paas. Paas, ja, Paas is er nou, Die gast staat er even vooruit te zijn. Ja, dat is je niet opgaan. Edward. En de Two Dragons is de nieuwe single die heet Pictures. Er zijn er foto's van? Geen idee. Ja, dan heb je er foto's nodig en er zijn er weer geen foto's van gemaakt. is dus altijd weer, dan hebben we het ook onder andere over die uh, treinconducteur... die natuurlijk ook mishandeld is, die ergens tussen het perron en de trein lag. Dat is echt te gênant voor woorden dat gewoon in Nederland gebeurt. Maar ja goed, dat soort dingen, ja, daar zijn dan geen foto's van. Dat is uh, eigenlijk gewoon wel moeten. Wat het vanochtend er al over is, ja, gewoon echt, elke trein moet je allemaal camera's ophangen. Gewoon standaard. Nou ja, ik denk ook dat iedere persoon die daar werkt... Dat dus u misschien toch inderdaad zo'n uh, zo camera... Ja, net ja. als bij die politieauto voorop... of uh, ja. ingebouwd in, uh, op de, uh, uh, in het voorhoofd. Ja, ingebouwd Inge in het voorhoofd. Ja. En dat je gewoon altijd... iedereen die wat tegen je zegt... En dan kan je na aan het evalueren ook. Dat is wel heel goed. Ja, de Google Glass. Ik zeg altijd Ik... Google, maar ja, Google Class. Alleen, Google Glass is natuurlijk wel vervelend... als je, zeg maar, als je die op hebt en... Oh, oh, dan ligt hij op straat. Ja, nee, we gewoon in een uniform gewoon altijd een cameraatje hebben. Ja. Als ze dat gewoon hebben, dan ben je al een heel eind. Volgens mij hoef je niet, ook. Hoef je niet, ja, niet. maar stel nou dat ze je, je uitkleden, dan zie je het niet meer. Nee, nee, maar dan heb je het beginnetje gezien. Je maakt het echt heel uh, spannend in wel. Ik krijg er nu echt een heel andere ideetjes op. Van die shaman, ja, maar zoveel conductries. Het zijn meestal mannen, hoor. Ik wil je uit. in elkaar slaan. het Treed jezelf eerst even uit. Dat vind ik altijd zo vervelend. Ja, maar dan zie erbij. ik beter welke plek ik al gehad heb Goed. Dat is dat verschrikkelijk, dit. Het is echt, ja. Oh. Dan maken maar weer grapjes over. Maak er maar weer grapjes over. Het is ja. echt te gek voor woorden, gewoon. Het is de zaterdagmiddag 20 minuten voor 9. Nee, uh, welkom erbij. Het belooft dan een mooie dag te worden. Als het het belooft maar... een prachtige ah. dag yeah. ja, pak Het is echt zo'n weekend voor de tuinwerken en zo. En uh, en de voorjaarsschoonmaak uh, ja, ik te Ik hou een, een boot, een uh, onderwaterschip van een boot schilderen. Ja, nou precies. Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik hoor ook dat heel veel mensen gaan opruimen. En dus gisteren zag ik bij Editie NL of zo tips over hoe je je troep moet opruimen. En je moet bij elk product wat je in je handen hebt, moet je denken van... Word ik hier gelukkig van? Nee, dan kan het weg. Oh, ik doe, de, ik doe het altijd... Heb ik dit uh, laatst nog in mijn handen gehad? Nee. Ga ja. ik dit eerder zijn in mijn handen hebben? Nee, hup, weg. Ja, okay, ik ja, kan het ook laten vallen, zeg ik. wel. zei mijn zus altijd. Ik koop altijd heel veel dingen, natuurlijk, tweedehands. En dan, dan ligt het, zeg maar... Ik, sowieso probeer ik het te verkopen, natuurlijk. probeer ik altijd een munt uit te slaan, natuurlijk. Lukt het niet. En ligt het dan, zeg maar, twee, twee jaartjes. Bij twee jaar heb ik ja. wel een grens. Dan doe ik het naar de kringloop. Zet je er een datum op? Ja, zet een datum op. Een stikkertje met een datum? Nee, ik heb overal een foto van, van elk product in huis. En als ik, zeg maar, dan kijk ik in mijn uh, wake-up. Zo van, hé, hey, die staat al twee jaar. Misschien moet ik de prijs verlagen. Of gewoon <kwijnt> wegdoen. Dat als het verkocht is dat je het uit je fotobestand haalt? Ja, als wordt het een beetje onoverzichtelijk. Ja, wat ja. goed voor jou. Ja. Ja. <coughs> dat klinkt georganiseerd. Wat? Ja. Maar bij mij zijn het meestal papieren en zo. Weet je? Ik ja. kwam laat nog of, uh, toetsen uh, van de middelbare school eerste klas tegen. Weet ja, je maar is het, dat is van vorig jaar. Toch? <laughs> <coughs> Dank ja, je. Dat Zoiets, ja. Ja. Vorig ik, jaar. Vind, ik vind het leuk dat je, dat je vindt dat ik er nog zo jong uitzie. ja. Ja, nou, nou je, je was wel. Ik nu nog even meteen even weer. Uh, oh! Je was wel aangekomen, maar. Uh, verder. Ja, ik paste nou, bijna niet meer in mijn motor. Nee, dus het was echt erg. <laughs> echt waar? Ja, het was echt erg. Past er niet meer tussen. Maar goed, de andere. Aan ah, trekken we wel uit. Wat? Daar zijn we weer rond. Ja. Daar zijn we er weer. Dan zijn we er weer. <coughs> ik heb een heel leuk berichtje over uh, Engelse dorpje in het zuidwestelijke graafschap ja? Somerset. Het schijnt dus dat uh, uh, daar in het bos daar schijnen allemaal piepkleine deurtjes met raampjes te verschijnen waar achterkanten gordijntjes hangen meer dan honderd inmiddels en de deurtjes lijken erop te wijzen dat er in het bos elfen wonen en de bewoners van Waverd en de vrijwilligers die het bos onderhouden zijn die echt die deurtjes meer dan zat en hebben elfenmaatregelen aangekondigd maar die deurtjes zijn echt met scharnieren aan de beuken en zijn eikenboom gestopt. Oh, die oh, manier. Okay. En soms gaat er achter ook echt een mini-huisje schuil. Compleet met stoeltjes en een poppenhuis een beetje. Ah, wat leuk man. En het dorp die trekt dus echt vanuit de weide om de kinderen aan. En die laten briefjes achter in de hoop dat de elfen hun wensen vervullen. Dus ze hebben daar een heel erg een met elfen, hè. Maar ze zijn helemaal niet tegen de elfen. Maar de deurtjes zijn nu overal. Het wordt gevaarlijk, zeg ik. Ja, je de hebt gewoon een paar van die bomen recht om moeten gewoon, ja. hoor. Maar de beheerders paard voelen vooral voor beschadiging van even de bomen. Ik zal ze even wegsturen. Ja, toch maar even. Ja, ze zeggen, maar de beheerders van het bos die zeggen ook... Ja, we willen niet dat kinderen gewond raken door spijkers... die uit losgeraakte deurtjes steken. En we willen dat het bos een bos is en geen pretpark. Ik denk, nou joh, hier moet je gebruik van maken. Je kan er een, een frietkot neerzetten en uh, oh, je, je krijgt ijsjes weer... verkopen. Helemaal geweldig. Je krijgt meer een helder moment. Mm. Je denkt, hier valt geld te verdienen. Ja, maar sommige mensen maken ook overal een probleem van, hè? Ja, dat, echt... dat vind ik ook wel Maar kinderen mogen toch sowieso niet meer in bomen klimmen en zo? Dat is toch wel nee. verboden? Nee, maar dit ja, ja. is ook de hoogte van de en niet kinderen, dit nee, nee. is, is op de hoogte van de kinderen. Het is natuurlijk voor de kinderen geweldig om hun fantasie zo te stimuleren. Weet je? Ja. Ze nog, want kinderen kunnen nog zo'n mooie sprookjeswereld leven. Ik ging een Tweede Kamervraag hierover moeten worden gesteld. <coughs> dat is in Engeland. Hoor. Oh, sorry. We, hebben, we hebben het in Nederland ook wel. In, uh, op Pessel weet ik dat je het sommeltjespad hebt. Die liep ik vroeger met... Sommeltjes. Uh, het sommeltjespad. Sommeltjes, dat zijn een soort stenen op elkaar gestapeld. En dat zijn dan... Dus Wegwijs, zijn zichtjes dus of zo. opgetekend oh, en zo. Okay. Dat zijn dan een soort kaboutertje. En die kun je dan vinden. Dat vond ik vroeger heel leuk als kind. Het is echt geweldig gewoon, echt. Wow, man! Ja, dat is echt. Precies, ik, ja, precies Ja, precies. Als dat is kind belangrijk. was ik heel fantasievol. Ja, nog steeds. Nog steeds wel, maar ja. op een ander vlak. En uh, ja, dus ik vond het heel leuk. Op ander vlak? Ja. Oké. Okay. daar ja, gaan we niet verder over. Nee, precies gaan we niet verder Nou, straks om meer ber berichten natuurlijk meer. eens dus even een beetje wat gisteren de cd heeft ge gereleased. Ik heb het over uh, uh, Audio uh, Adam. En de Echo in uh, Utrecht hebben ze een uh, cd gelanceerd. Dat is voor een derde cd. En die heet Making... Nee, hoe heet die nou? A Moving Down the Grey Line. Allemaal in de trend van alles met grijzen. Dat was natuurlijk ontzettend populair. Dus ze denken dat doen we gewoon een stukje aan mee. Dus Adam Audio, audio Adam, Adam, over de elkaar. De nieuwe single. Popmuziek met een leuke melodie. Een grappig poprock, een beetje. Adam, uh, audio Adam, het heet If It Takes You Home. Gisteren hebben ze dus deze gelanceerd uh, Moving Down the Grey Line. Ja, allemaal in de trend van uh, 50 Ways, Shades of Grey, geloof ik. Dat, uh, 50 Ways of Grey? Nee, 50. Ja, shades sh of Gray. Iets, huh. iets met, uh, heel met grijs. Iets met grijs hoor, oh, het maakt nog allemaal niet uit. Maar goed, ze hebben dus gisteren 50, grijs, 50, 50 tinter grijs. Tinter grijs. Zeg gewoon het Nederlands, joh. Ja, kom op, 50, shades gray. 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey, dat moet je ja. uitspreken. 14 maart treden ze op in Hilversum in het uh, Tros Muziekcafé. Maar als je denkt van nou, het is maar even te ver, kan je ook wachten tot ze in Berg komen. In een taverne gaan ze spelen. En uiteindelijk ook te gaan halen met het patronaat. En dat is op 11 april dit jaar. Dus mocht je dit ja. leuk vinden, is dat een aanradertje. Gewoon hmm. Dan even een tipje zo. Even een tipje vlak dus. voor 9. Oh ja, Hartstikke idee. Nou, <coughs> ja. uh, de Albert Heijn heeft een nieuwe app ontwikkeld. Ja. Ze noemen het de Appy. De uh, Appy. Oh, ze heet de papegaai van mijn opa. Ik vond van hem wel moment. leuk. Ja, ja. Uh, ja, vanaf volgende week kan je in 200 uh, Albert Heijn supermarkten... zelf je boodschappen scannen met je telefoon. Oh. En nou dacht ik, vet revolutionair, toen ik het bericht las. Van, nou, dan scan je ze met je telefoon, vervolgens ja? betaal je ze in die app... Dan hoef je alleen even langs een de, langs de, uh, poortje en je telefoon te scannen, kun je weglopen. Maar nee. Maar nee. Het is echt, ik vond het eigenlijk achteraf een beetje suf, want je, je hebt zeg maar nu dat zelfscannen scannen en dan moet je zo'n apparaat gebruiken. Ja? Nou, dat kun je dus straks gewoon met je telefoon doen. Ja, dat is wel weer makkelijk. En dan vervolgens moet je langs de uh, kassa, scan je je uh, telefoon ja? en dan ga je afrekenen. En dan denk ik, ja, wat, wat, wat lost het dan op? Ik ja. net zo goed, ja, dat zij niet meer zoveel van die apparaten hoeven te hebben. Nee, nou, dat, ja, het is meer dat je je eigen apparaat, je vindt toch altijd leuk om je eigen apparaat. En ik wil ook niet tegen andere mensen praten, vind ik ook zo'n gedoe. Ja, want wel. als, ik, weet, dan eigen, dan ik, als ik wil weten brand. wat iets kost, wil ik het scannen en niet aan iemand vragen. Dat nee, ben nee, dat is waar, dat is waar. Kom zeg. Als ik interactie wil met mijn medemensen, dan, dan bepaal ik dat zelf, hè? Als ik bijvoorbeeld naar rechts wil, ga ik mijn handen uit. Dan denk ik, maar dat is mijn eigen vrijheid van meningsuiting. Of ik in één keer denk, van, nou, ik ga toch links... Ga ik mijn handen niet zo maar uitzetten. Zoveel hoef helemaal niet te weten waar ik naartoe ga en maar wat ik is, denk. Dat is net zoals als je je knipperlicht aanzet. Wel wel en, je zet, en je zet hem op links af. Aan. Kun je best gewoon... Ik doe het verkeerd. Op links af. Ja. kunt Net zo goed naar rechts. Weet je, dat, dat maakt niemand uit. Nee, dat maakt Nou goed, in ieder geval dat de inscannen het is allemaal wel leuk. Het gaat natuurlijk steeds verder. Maar uiteindelijk, ik heb wel eens gehoord dat je uiteindelijk... Uh, waar ze aan werken is, dat je al je producten gewoon in je kastje doet. Of in je, in je, in je karretje doet. En dat je dan voorbij iets rijdt dat die automatisch ja, ja afscheid van je rekening. Ik weet dat er, het is nu nog te duur is, omdat die chips zijn. Ja, ze kosten, geloof ik, een tiende van een cent. Maar eigenlijk is dat nog te duur om, om met, alle producten, om met dat uh, alle producten te doen. Oh, okay. ik, maar ze, ik weet dat bepaalde kledingmerken, die hebben gewoon volledig geautomatiseerde magazijnen. Ja? En dan is het echt zo in de winkel, oh, dat en dat is, uh, is verkocht. Nou, dan wordt dat automatisch besteld. Ja? Dan wordt, uh, dat magazijn pakt gewoon automatisch die hele bestelling bij elkaar. Die, alleen iemand doet het nog in een doos en die zet. In de vrachtwagen. Zodra ze binnenkomen, scannen ze die. Dat is een hele pol, toch hopelijk, hè? Ja, dat, dat is wel een pol. Ja, een nee, dat is Chinees. Een, een Chinees, ja, die zijn goed nog goedkoper, ja. Maar vervolgens scannen ze die, die, dat hele ding. Weten ze precies wat ze binnen hebben gekregen, welke kleur? Nou, ja. dan hangen ze top. En zodra het verkocht wordt, wordt het weer gescand. En dan, oh, nou, dat en dat is verkocht. En dan begint het hele proces weer opnieuw. Kijk, daar kunnen ze gewoon wel een robot voor inzetten, ook gewoon. Dat ja. je dan gewoon robot met een heel mooi gezicht. Want je liefst wil je toch wel geholpen worden... Door, door een mooie aantrekkelijke vrouw die, die daar staat. Die, die, staat te lachen. Die, die Japanners die kunnen dat al ontwikkelen. Ja. Alleen ja, je ziet het als ze lopen. Dat is wel een beetje ja. Ja, dat is wel een eigenlijk. Maar ja, misschien weet je, dan heb je er eentje die gewoon in de winkel helpt. Op elk punt. En dan nee? één bij de kassa. Of ga ik nu te ver in mijn fantasie? Ja, ik ja. weet niet. Misschien moet je daar toch iets mee gaan doen. Want je werkt al hmm. in, de, in die branche, weet je. Je staat al met uh, mensen toch uh, in de winkel? Of heb je niet zoveel gedaan met je klanten? Nee, ik, ik, ik sta... Ik sta ik, ik, ik, ik op. heb vrij veel contact met mijn klanten, maar uh, okay. ik sta niet in de winkel. Visserlande contacten en zo allemaal. Wat de toekomst allemaal gaat brengen in, uh, in de branche, geen idee. Ja, is, ja, is er is natuurlijk wel een hoop over te doen, dat heel veel winkels dichtgaan. gaan. Ja. Dat heel veel mensen gewoon via internet alles bestellen. De dus, uh, uh, winkelcentra ja, nee. die worden echt spooksteden. En ik wel. zag vandaag wel het berichtje hier. De pup op markt in Zandvoort gaat van start op 16 maart. De algemene kick-off is van uh, drie uur s'middag tot vijf uur s'middag. Dat is niet zo heel lang. Dat is, de, uh, ja, uh, dat is in Zandvoort, de pop-up-markt. Dus ja. dan kan je je voor aanmelden. Pop dat, die pop-up-stores, dat wordt de toekomst. Dat je even zo in zo'n winkel, bam, presenteer je even je nieuwe producten drie ja. maanden. En dan is het tijd voor het volgende, want dan is het alweer uit. Ik heb nog wat dingen die van de vrachtwagen zijn gevallen. Kan ik die hier in de pop-up-markt verkoop? Geen punt. Nou, maar ik ho, zelf ho, begreep ho. dat die pop up -markt dus ja? eigenlijk is uh, in het kader van Zandvoort... Dat, uh, dat, dat ze willen dat ondernemers daar even langskomen. Want gisteren was Pascal Spijkerman hier. Ja? En die, uh, die is dus kwartiermaker. Ja, klopt. En, uh, en, die, en die zou dus uh, dat regelen. Maar het, het is dus eigenlijk meer dat daar... het DNA van Zandvoort uh, tegen het licht gehouden gaat worden. Oh. En dan uh, kunnen allerlei ondernemers kunnen daar kunnen even vertellen... hoe en wat ze het liefste zouden willen. En dan is kans op inspraak. Ja, maar dan is het niet voor de normale mensen... om daar iets te kopen dus. Nou, voor... Voor mijn gevoel niet, maar we kunnen ook okay, even Oké, Dat verder had ik niet kijken. begrepen, dus ik had begrepen dat je daar gewoon naar binnen kon lopen. Ja, je kan ook een, gewoon een soort naar lopen. Een verrassingspakket wat je aangeboden kreeg, eigenlijk. dat was het meer. Ja, over Zandvoort. Ja, oké. Okay. Nou, tot zover, straks meer. Eerst even een plaatje waar een hoop over te doen is, namelijk parachute. Pas geleden, iemand die sprong, die kreeg een uh, epileptische aanval. En die werd gered door een mede een parachutist. En pas geleden nog eentje die echt uit de lucht op de grond terecht kwam, ook over, heb overleefd. Dus gewoon boven doen. Can't stay here forever When everyone else is gone Been all alone, won't seem that clever Take a parachute and go There's gonna have to be some danger Take a parachute and jump You're gonna have to take flight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 Band de band heet Something's Happen En het gaat over een parachute. En ik zei, er wel een hoop over te doen. Pas geleden was er een man, dus echt uit het uh, gevallen En die viel gewoon op de grond. Waarschijnlijk wel, ja, uh, werd ze van gebroken door een boom of zo. Maar die heeft het echt overleefd. En zijn hart stond stil En uiteindelijk een man die dat zag, die is er naartoe gegaan. En die had al, zo jij, die man is dood. Die is hem toch gaan reanimeren. En die is hij er wel bovenop gekomen. Oh? Oh. Heel bizar. Gewoon, hij heeft hem gewoon... En het, contact, dan heeft, heb je wel een klik op dat moment, hè? Ja, ik denk dus die, het ook wel, ja. Die, die, die, die man had zo ja, ik had, ik had heel goed contact met mijn moeder, maar dat is wat minder geworden, want ja, deze man heeft me opnieuw leven gegeven. Ja. ja nou. Zijn twee, tweede vader. Zijn nou. tweede vader is dat eigenlijk echt... Uh, nou, meer dan je tweede vader, je vader. Maar kan die man nog wel lopen? Of zit hij voor ja, zijn leven lang met een dwarslezer? Dan had hij nee, beter nee, kunnen nee, laten nee, hem liggen. Nee, hij heeft wel een heel constructie cool gehad op <coughs> zijn nek, geloof ik. Nou, uiteindelijk uh, kan hij straks gewoon alles weer doen wat hij, uh, wat hij deed vroeger. Alleen is, hij is heeft nu een, een ervaring rijker. En het heeft een verdieping gegeven. Dat is wel mooi. Dat is het mensen die dit zeggen. Nou, goed, en verder natuurlijk pas er iemand die een elektrisch aanval... Ik kreeg in de, in, de, in de lucht... en ik heb op mijn werk wel eens mee te maken... en die gaan die spieren helemaal sterker dan strak. En dan kan je niks meer doen, dan zit je helemaal op slot. En sommige mensen kunnen dan nog wel terughalen wat ze gedaan hebben... maar deze ging helemaal uit, be raakte bewusteloos en die man die met hem meesprong, die dook achter hem aan... en trok aan het touwtje... en toen vlak voordat hij landde, kon hij zelf nog een beetje sturen. Gaat nooit meer... Uh, gaat echt nooit meer springen, denk ik, hoor. Die is echt even helemaal klaar. Die uh, zou iets van... Uh, dat, dat, dat, dat, dat doen we niet meer! Afgelopen. Ja, ik wel, wil het nog steeds een keer doen. Jawel? Ja. Ik weet het niet. Ik had vroeger wel, uh, maar nee. Ik Noor. heb het losgelaten. Ik, uh, ik had toen een werkweek. En toen was er een meisje. En die had uh, uh, tien parachutespringen op Tesla. Ik kon ze tien keer doen. Maar die liep er daar op krukken. En ze had er nog drie over. Wat ging en ze ging doen? Ze toch misschien wel doen. Ja. Maar wat ze vond het toch wel heel leuk. Ik denk, nou ja, ik weet het niet hoor. Ja, niet helemaal goed aan een tijdje gestrokken. Nee. Want je ziet ze altijd gewoon waar de lucht vandaan stappen zo. Ze lopen zo door en ze pakken ja, de fiets en ze rijden weg. Dat, dat is het ook. Je ja. moet doorlopen. Als je dat niet doet, ja. Ja, dan kom je vrij pijnlijk terecht. Oké. Okay. Je moet rollen. Of rollen. dat nou, is ook wel goed. En dat is zo met judo ook, van als je valt. Ja, maar, dat, ja, maar je zit nog in de oude Je hebt nog allemaal touwtjes of ja. zo. En als je gaat rollen, dan... raakt je ons de knoop. in het ja, ja, En dan moet je, moet je iemand hebben die je zo weer uit de kroop haalt. Ja, ja, ja, dan, ja. Moet echt, uh, dan moet er echt... Oh, wacht even, waar zit, waar zit ze nou? Ja, jij, waar, jij, zit, waar zit ze nou? zit ze nou? Daar, waar zit ze nou? Ik zag het hier wel even door allemaal. Jij ziet zeker die scène van James Bond voor je. Dat ze zo met z'n tweeën landen en dan hup de parachute eroverheen en dan... Oeh. Oh! Oh! Je <laughs> had het niet wilt, in je hoofd. Oh. Ja, Dat ja, ja, nee. wilt er helemaal iets moois van nou, maken. Nou helaas. Ja, uh, je kent het programma misschien wel, ik niet namelijk. Ja, okay. uh, het programma Catfish. Oh ja, uh, ja die ken ik wel. Ja? ja, leuk. Uh, dit is een programma waarin uh, niet vermoedende mensen uh, erachter komen... dat hun internetliefde, die ze nooit hebben ontmoet... niet de persoon is die uh, ja. ze in gedachten oh, hadden. Oh, ja, dat heb ik wel eens gezien, ja. Uh, kan gebeuren, hartstikke... Leuk, okay. ja, interessant. Hartstikke, hartstikke spannend. <lacht> ja. uh, deze vrouw zoekt het uh, nog hoger. Die stuurde haar uh, onbekende Internetrelatie doodleuk een miljoen dollar toe. Oh. En uh, ja, de vrouw Zara kent uh, de man uh, al anderhalf jaar. Maar ja, kent tussen aanhalingstekens. Yeah. Maar het sluit het, uh, hij het uh, online. Hij vertelde me dat hij uh, weduwnaar is en uh, twee dochters heeft die uh, ja, nu op zakenreis in Zuid-Afrika uh, Zuid uh, waren. Dat had wat geld nodig. En uh, ja, uiteindelijk bleek het, uh, bleek het niet helemaal waar te zijn. En uh, ja, was het gewoon, was het de ander dus een vrouw? Oh. Oh, een en, vrouw nog wel. Ja, die, heeft, uh, die heeft dus eventjes uh, omgerekend 890.000 euro. Uh, oh. En ik denk dat het momenteel meer is, want de dollarkoers staat een beetje laag. Dus ja, ik... oké. Okay. Nou, handig hoor. We zitten een heel team achter die een dossier bij. Wat heb jij tegen haar gezegd? En wat heb jij tegen Oh, dan moeten we die lijn aanhouden en dan kunnen we binnenkort een miljoen cashen. Ja. Nou goed, ja. we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. naar 9 uur straks een overzicht wat er allemaal gebeurde. Op 7 maart door de jaar heen.